4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na de IJsselmeer ziekenhuizen is nu ook het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam failliet verklaard. De ziekenhuizen in Lelystad Emmeloord en en Urk maken mogelijk nog een doorstart. Bij het MC Slotenvaart lijkt daar geen sprake van. Het Amsterdamse ziekenhuis vroeg deze week uitstel van betaling aan. De spoedeisende hulp werd dinsdag gesloten. Zorgverzekeraars zeiden vandaag nog dat patiënten die al waren opgenomen... ook in het ziekenhuis konden blijven. Een deel van de zorgtaken van het MC Slotenvaart wordt overgedragen aan ziekenhuizen in Amsterdam, Amstelveen en Zaandam. De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is met voorbedachte raden... om het leven gebracht in het consulaat in Istanbul. Dat zegt de Saoedische aanklager tegen Saoedische staatsmedia. De aanklager zegt bewijs gevonden te hebben... bij een Turk-Saudisch onderzoek in het consulaat. Ook zouden er verdachten worden gehoord. Saudi-Arabië ontkende aanvankelijk betrokken te zijn bij de moord op Khashoggi... en zei later dat hij is gedood bij een uit de hand gelopen ruzie. Turkije spreekt al langer van een vooropgezet moordplan om de journalist te doden. Ook de Amerikaanse acteur Robert de Niro heeft een bompakket gekregen. Het werd bezorgd bij het restaurant van de acteur... die zich publiekelijk heeft uitgesproken tegen president Trump... Een ander bompakket is gestuurd naar het democratische congreslid Maxine Waters. In totaal zijn nu acht pakketten onderschept. Onduidelijk is of ze van dezelfde afzender komen. Een vrouw die zeker 2500 mails naar korpschef Erik Akerboom en zijn vrouw stuurde... is tbs met dwangverpleging opgelegd. Ze bedreigde Akerboom in een aantal mails met de dood. De 46-jarige vrouw uit Gouda is volgens de rechter ontoerekeningsvatbaar... Ze weigerden met psychiaters te praten, maar het Pieter heeft haar toch kunnen observeren en concludeert dat de vrouw leidt aan schizofrenie en autistische stoornissen. En dan het weer: veel bewolking en wat lichte regen of motregen. Het is ongeveer 14 graden. Ook morgen overwegend bewolkt en soms lichte regen of wat buien. Mogelijk met hagel en onweer. Dan wordt het 12. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een normaal begin van de avondspits, vooral met dagelijkse files in Noord-Holland. Wat eruit springt is de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. Je hebt daardoor 5 minuten vertraging. Ook op de A2 doe je er 5 minuten langer over van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen staat ook 7 kilometer file. En op de N247 Amsterdam-Horen 10 minuten op onthoud. Dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is van Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met de vaste items. De instrumentaal van vandaag. De column van El Kerkman. De gouden ouwe van de week. En het weer voor het komend weekend. En natuurlijk de bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is nog niet alles, want we hebben een hoop nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus weer een vol programma. Zetten we te beluisteren op frequentie 106.9 of CVO-kanaal 40. En ja, we kunnen helaas nog niet kijken en luisteren, want dat is uitgevallen. En dat is jammer. Mijn naam is Hans Wassenaar. en ik wens u heel veel luisterplezier. En ik start vandaag met een oudje: de Bee Gees en spix, en Specs.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 The girl that I love, she is gone, she is gone. All of my life, I call, oh, yesterday the day, the spicks and the spits. Oh, Dan hebben we dan de evenementenagenda van oktober... en een stukje van november nog. De 27e, de Open Nederlandse Kampioenschappen Garnalen Pellen. Talassa, aanvang om 4 uur. De 28e, een zondagmiddagconcert met het swingende damesquintet Uptime. Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur. De 31e, opening Wijnksteunpunt, de Blauwe Tram. Pluspuntcentrum, van half 2 tot 4. En in november, 2 november... Lichtjesavond algemene begraafplaats in Zandvoort, Tollensstraat nummer 67 van 7 tot half 9. De 11e culinair rondje Zandvoort, een proeverij langs acht restaurants door het hele centrum. De 11e toneeluitvoering Het jaar van de kreeft. Toko drama in Theater De Krocht aanvang om 4 uur. De 13e jubileumconcert 40, 40 jaar Around the World de Furious in Theater De Krocht aanvang om 8 uur 's avonds. En ik ga door met de Nederlandse Jean met Working My Way Back To You. Wat doet u met dementie met de familie? Wanneer iemand in een gezin dementie krijgt... verandert dat allerlei verhoudingen en, gegro en gegroeide patronen. Kinderen moeten meer de oude rol op zich nemen... rollen in het gezin verschuiven. Wie regelt alles? Wie lijkt op de achtergrond? Wie raakt overbelast? Wie voelt zich buitengesloten? Dit zorgt vaak voor spanningen en irritaties in een gezin. Hoe kom je hier een uitweg te vinden? We praten hierover met deskundigen op dit gebied... Woensdag 7 november vanaf kwart over zeven. Locatie de Blauwe Tram. En de Blauwe, blauwe Tram is uh, in de Louis-Davidskaree nummer 1 in het centrum van Zandvoort. Wij gaan door met The Doors. Light my fire.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 Become a funeral pile Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en degene die ik uitgezocht heb, dat is eigenlijk dezelfde die Bart had in zijn eerste uur. En ja, we spreken dat het echt niet af, maar het gebeurt wel meer. En het gaat over ZZ. En het is eigenlijk ZZ is er niet bij, dat zijn alleen de maskers. En dat was een Nederlandse beatband uit de jaren 60, afkomstig uit Amsterdam. De zanger. Later de zangers, etc. en de oprichter van de muziekgroep was Bob Bauber. Optredens werden gekenmerkt door de zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in de Nederlandse popcultuur. De groep maakte aanvankelijk Nederlandstalige rock met de nummers als Dracula... Ik heb genoeg voor jou en trek het je niet aan. Daarnaast werden er instrumentale nummers uitgebracht. Jan de Horndt was de solist op deze nummers waarvan La Comparsa de bekendste is. Later richten zij zich meer op rhythm en blues. Hier komt eh, Alleen de Maskers met La Comparsa... Vrienden van de Garnalen in Zandvoort en de crew Strandpaviljoen Talassa organiseren voor de achtste keer op rij... het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 28, maar volgens mij is dat 27 oktober... smiddags om vier uur begonnen tot in de avonturen. De locatie is Café Het Juttertje... in het jaar rond Strandpaviljoen van de familie Molenaar in Zandvoort. Evenals vorig jaar is er een categorie voor profspellers en recreatiepellers...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 zijn zij van dit jaar weer uitgenodigd om kijkers en pellers... een geweldige middag en avond te bezorgen. De entree is gratis. Talassa heeft voor deze gelegenheid een speciale kleine kaart... met daarop onder andere heerlijke garnalen snacks. Men kan zich inschrijven bij Talassa strandpaviljoen 18 in Zandvoort... of per e-mail garnaal, met een a -E, zandvoort, at gmail.com. En dan moet u wel vermelden uw naam, e-mailadres en uw telefoonnummer. U kan ook even kijken op het Facebookpagina Vrienden van de Kanaal. En ook weer met AE in Zandvoort. En ik heb een hele mooie: James Brown. It's a man's man's world. Column van Nel Kerkman. Volgens mij zijn op een paar na alle damherten op vrijheidsvoeten... in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Het is bronstijd en het betekent dat er flink gevochten wordt tussen de bokken. Op social media zie ik alleen maar foto's van knokpartijtjes. De burlwandelingen, die door de AWD en de VVV georganiseerd worden... zijn volgeboekt. Horde mensen komen van heinde en verre om dat spektakel mee te maken... De bronstijd staat hoog op de toeristische ladder. Na de hertenmannen massaal op stap zijn... is in de straten van Zandvoort de rust weergekeerd. Ook de viooltjes komen tot rust in en langs het spoor is geen damhert te zien. Of dit door de poep komt als uh, scheurverdrijver als langs de rails is gestrooid... dat weten we niet. Of dat de hertenleegstand in het dorp wellicht komt... door de natuurlijke trek van de hinders. Dat laat ik even in het midden. Ten slotte ben ik geen deskundige. Die vraagstuk laten liever over aan anderen. Net zoals het probleem van de zwerfbokken, die zomaar terecht zijn gekomen op de natuurbrug over de Zandvoortselaan. Door het ge geplaatste hek is het voor deze bokken onmogelijk om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse paringdaad. Triest voor deze achterblijvers. Zij nemen geen deel, deel aan het peilhouden van de herterbestand. Volgens dierenactivisten. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot en PVV-raadslid Marco Deen... moeten aan deze zielige hertenvertoning op de natuurbrug snel iets gedaan worden. Want stel dat de herten misschien een lager zijhek zouden nemen... en mogelijk oversteken. Dat zou zomaar kunnen. Als leek denk ik dat de bokken ook de terugweg kunnen vinden. Misschien wil Van der Sloot de negen bokken de weg wijzen naar de hinders. Als een goede fluisteraar moet het lukken... Of weet PVV Deen een oplossing voor deze vluchtende herten? Tijdens de begroting had hij ook een prima oplossing voor de woning, woningzoekende statushouder. Zij moesten geen voorrang krijgen op de sociale woningen... en kunnen eventueel terug naar het land van oorsprong. Ten slotte is het geen optie om het hek op de natuurbrug weg te halen. Eerst moet de hertenbestand lager. In het voorjaar zijn in de ABD, Algemene waterleidingduinen 3096 herten geteld. Dat is nog steeds te hoog. Hoe triest het ook is, vanaf november zal het afschot weer beginnen. De bokken gaan uitgerust terug naar het dorp. Hun taak zit erop. De viooltjes maken straks weer overheerlijk. Nel Kerkman. I've never seen a diamond in a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 mijn nu de naam, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik het spel mijn weg met jou. De samenwerking tussen het Zandvoort Museum en OBS Hannie Schaft met het thema wonen heeft geresulteerd in een mini-expositie... op de bovenverdieping van het museum. De leden van de Wurf, Freek, Veldwitsch en Mieke Hollander... geven een gastles over hoe de mensen vroeger in Zandvoort wonen. Marcel Meijer van de Babbelwagen geeft de groepen van de bovenbouw... in het museum een geschiedenisles over de ontwikkeling van Zandvoort... En kunstenaar Paul Jansen helpt de kinderen om hun panden van Zandvoort uit de vorige eeuw nog mooier te maken. De tentoonstelling met de kunstwerken van de kinderen is officieel door de burgemeester geopend. De kunstwerken zijn tot kerstvakantie te bewonderen van het museum. En ik ga door met The Hoe en Substitute. Het gaat nu over een nummer 1 uit 1999. De band City to City werd opgericht in 1998. City to City was een Nederlandse band die in 1999... in één klap beroemd werd met de single The Road Ahead. De nummer Road Ahead werd door de Rens van der Meer en Jan de Roos... gemaakt voor een televisiecommercial van het automerk Mitsubishi en is in, in de eerste instantie ingezongen door Sandro omdat er zeer positief op gereageerd werd... besloot men het nummer opnieuw op te nemen met zang van Maarten erbij. De song was niet alleen een hit, het bleek ook een inspiratiebron... voor vele mensen die op dat moment in een crisis, crisis verkeerden... Om of zich op een kruispunt in hun leven bevonden... en werd daarmee een evergreen in de Nederlandse popgeschiedenis. De gelijknamige album The Road Ahead werd uitgebracht in 1999...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 A Road Ahead uit 1999. Zaterdag 3 november van 10 tot 2 organiseert Stichting Vrienden van de Zuidduinen... in samenwerking met Waternet weer een natuurwerkdag. Op deze landelijke natuurwerkdag worden in het bos de esdornzaailingen verwijderd... en ook een aantal in invas invasieve exoten, zo het mooi woord, worden weggehaald. Ook worden de puinresten aan de rand van de parkeerplaats Zuid... en het zwerfvuil in de randen van het gebied verwijderd verzamelen om tien uur bij het Zwanemeertje, de honden zijn welkom Hoek, Patrijzenstraat en Frans Zwaanstraat bij de keet van het waternet ja, het zijn moeilijke woorden allemaal en dan moet je af en toe wel eens eventjes lachen dat is helemaal niet zo erg denk ik ik heb hier een, een heel leuk plaatje alweer een verzoekplaat en het is een verzoekplaat ja, voor iemand in Hoofddorp de Tops met Reach Out, I'll Be There Altijd weer ZFM. I'm told. Het was Adele met Where We Were Young. Ja, en we gaan het laatste plaatje draaien voor het nieuws en de reclame. En het is Love Yourself van Justin Bieber.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 Ja, helaas kunnen we hem niet helemaal draaien, maar die houdt dus voor mij nog te goed. Ik hoop u straks weer terug te zien na het nieuws en de reclame. Tot zo.